Goedemiddag. ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De baas van het organisatiecomité van het WK Voetbal heeft gezegd... dat er bij de bouw van de stadions in Qatar 400 tot 500 arbeiders zijn overleden. En dat de organisatie nu met deze cijfers komt, is opvallend, zegt verslaggever Denny Simons. Allereerst omdat ze eerst altijd zeiden, net als de FIFA-baas Infantino... dat er slechts drie doden zijn gevallen. Um, en ten tweede... Ja, het eerlijke antwoord is, er valt niet echt een getal op te plakken. Um, we hebben bij de NOS met mensenrechtenorganisaties gesproken. Ik ben zelf bij Amnesty langs geweest. En zij zeggen, ja, Qatar uh, heeft nooit fatsoenlijk onderzoek gedaan... naar de precieze doodsoorzaken van arbeidsmigranten... die hebben geholpen bij uh, WK-bouwprojecten. Daarom denken mensenrechtenorganisaties dat er honderden... of misschien wel duizenden arbeiders zijn omgekomen bij de werkzaamheden. En dan wordt er ook nog gevoetbald nu op het WK. Nederland trapt rond deze tijd... ...af voor de beslissende poolwedstrijd tegen gasland Qatar. En Ecuador en Senegal beginnen nu ook. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam is niet blij met een oproep van Juice-vlogger Yvonne Koldeweyer. Zij vroeg gisteravond aan spionnen in het VUMC om informatie te delen over de medische toestand van royaltyjournalist Mark van der Linden. Hij belandde vorige week in het ziekenhuis na een herseninfarct. Medewerkers zijn boos omdat ze het niet oké okay vinden dat ze worden gevraagd om medische gegevens te lekken. En voor automobilisten in Den Haag kan de vlag uit. De gemeente heeft de zogeheten Haagse horrorpoller tijdelijk uitgeschakeld. Een poller is zo'n paaltje in de weg dat voor jou en mij omhoog staat en voor de bus dan even naar beneden gaat. En in ruim een jaar tijd zijn er al meer dan 50 auto's op de hardnekkige poller geknald, ondanks flitsende borden en verkeersregelaars. En nog steeds gaat het soms fout. Dat ging net goed, hè, meneer? Ja, ik, ik wist het niet. Het is nieuw, hè? Je maakt het niet daar. Oh, het is niet nieuw. <laughs> ik ben niet, niet bekend hier daarom. Kunst u niet door. Ik ga niet door. Nee. Oh, oh, ik wist het niet. Ik wist oh. ver... Had u de borden niet gezien? Nee, nee, eigenlijk. Niet zo goed gekeken de gemeente is het nu na de zoveelste klapper echt zat en heeft de paaltjes dus maar uitgezet. Ze zeggen dat het nog wel verboden is voor automobilisten om er overheen te rijden. Het weer, het blijft nog steeds doog. Graadje of 9 gemiddeld nu. Vannacht en morgenochtend kan het weer flink mistig zijn. En ook overdag lijkt het aardig op vandaag. Bewolkt, kans op een regen en maximaal een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De meeste files in onze regio die leveren niet zoveel vertraging op. Meestal een minuut of vijf, een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld de N207, Hillegom, Alphen aan de Rijn. Bij Alfred Nieuwveen, drie kilometer met tien minuten vertraging. Tien minuten op de N247, Amsterdam Hoorn, bij Broek in Waterland, vijf kilometer file. Op de A8 is een ongeluk gebeurd en daardoor viel op de N516 vanuit Zaandam naar Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 twee kilometer, maar wel met twintig minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn er zijn genoeg uh, memories uh, ja, van de afgelopen ja. jaren, Albert-Jan. Uh, ja, daar uh, ja, kunnen we nog wel een boek over schrijven bijna, zeg maar. Nou ja, uh, ja. <laughs> maar de boekenschrijver hebben we wel bij ons. Dus, uh... ja, eerste uh, de schöne gruus aan Gabi uit Duitsland. Zij ziet Marco zitten. Marco, waar is Gabi? Uh, zij is mijn vertaalster. Oh, sie übersetzt de Bücher. Ja, klopt. Also. Ja, daar ben ik heel erg trots op. Maar dat laatste Buch wordt een zeer dickes Buch. Ja, zo so weit is het nog niet. Was, was is die, wel, welches Buch is sie jetzt aan het übersetzen? Frien en und... ja, Feind. Freund en Feind. Ja, auf Deutsch heißt het uh, Herz und Mund und Halt und Leben. Had ze dat bedacht, Gabi, oder? Hast du dat uh, gedacht? Nee, dat heb ik. Goed, Gabi, welkom. Uh, er komt uh, später uh, deze uh, stunde nog uh, meer aan het woord. Also blijf dran. Goed, uh, we zijn weer terug. Derde uur. Uh... Oh ja, ik ben Allee. er ook weer. <laughs> nee, een hele speciale uh, laatste uur en... uh, natuurlijk, uh, Albert-Jan. Hij is er ook. En ja, hey uh, Fred. Hey, goedemiddag. Uh, leuk dat je er ook uh, bij bent. Ja. ja, goedemiddag. Een hele goede hey. middag. Je... Uh, een speciale uh, uur uh, gaat dit uh, worden. Want, uh... was, ja. je, was je in de buurt of heb je zin in bier? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik was thuis. Ik was uh, thuis aan het uh, uh, rommel op de, op de computer. Ach, en tegelijkertijd natuurlijk kijken hier en luisteren... En... Dus die bultstenen, die heb ik inderdaad. Gehoord. De bultstenen, ja, geweldig Helemaal, Helemaal, Helemaal goed. Nou, het laatste uur, Albert-Jan. Jouw ja. laatste uur op de Sanfordse Radio. Ja, denk... En dan moeten we online geluisteren naar AJFM. Ja. <laughs> Borger FM. Borger <laughs> FM. Ja, hebben ze daar een lokale omroep nee, eigenlijk? Nee, nog niet. Nee? Maar ja, je weet wordt niet. aan gewerkt, zou je zeggen? Wordt dan aan aangewerkt. Maar ja, ik, ik, voorlopig, uh, ja, even voor de luisteraars. We hadden een huis gekocht, maar het ging niet door. Uh, om diverse redenen. Maar we hadden het eigenlijk al gekocht. En alles lag al bij de notaris en dergelijke. Maar helaas, het ging niet door. Dus we zijn uh, gewoon nog op zoek. Dus uh, we, uh, ik ben nog lang niet weg denk ik. Nee, we komen je nog tegen. En Marco, wat, uh, ge, uh, ge, uh, ge, jij verrast ons ook met je aanwezigheid. Uh, wat kunnen we dit uur van jou verwachten? Uh, ik heb een uh, wat langer gedicht voor je meegenomen. Oh, die, die is die nog niet gepubliceerd? Het is nog niet gepubliceerd, nee. Oké, okay, dus, dus we hebben de primeur dus. Ja, uh, te gek. Wordt word jullie goed. Ik, uh, ik uh, ben zo vrij geweest om gewoon een normale programmering aan te houden. Maar als dat, uh, als dat nou anders het. Nou ja, wordt... we gaan ons best doen of ja, het een ja. beetje normaal uh, gaat, uh, gaat worden in ieder geval. Uh. Ja, dus uh, nee, het gedicht, uh, die zo rond uh, kwart voor vijf doen. Uh, dan uh, Marco, op de tijdstip van uh, de normale gedichten... Ja, ik uh, hoop dat ik dan uh, genoeg tijd heb en dat ik dan niet in het nieuws uh, loop. Oh, als oh, je zo lang, als je zo lang, ja, dan beginnen we dan beginnen we na half vijf, hoor. Dat uh, mag ook. Ik draag gewoon wat sneller voor. Dus. Goed. Nou, helemaal goed en heel veel lekkere muziek. Heb jij wat klaarstaan alweer, of niet? Nee, anders doe ik wat. Zal ik eerst Ik doe eerst wel even wat. Even kijken wat dit is. Ik weet het ook niet, hoor. Ik heb ook maar wat opgezet. Klinkt wel goed, eigenlijk. 74, 75. Ja, nee. Lela is het. Oh, Lela. Ja, eerder Klepten. Komt-ie aan. Helemaal live. Oh, Marie. Je de single uiteraard van uh, Air Clapton en uh, Leila helemaal uh, live zo op de zondagmiddag. En op de zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart over vier deden we hem altijd. Hè? De Pit Report. Nou, er komt de allerlaatste Pit Report aan met uh, Albert Janijs er uh, helemaal klaar Cfm, voor. M Race Radio. Pit Report. Nou albert Jan, heb je nog nieuwtjes gevonden de afgelopen week? <laughs> nou, het zijn een beetje de laatste. En dan zijn de allerlaatste. Dan zijn de heren allemaal op vakantie voor het volgende seizoen. Goed, Nick de Vries sprong afgelopen week een gat in de lucht. Niet omdat hij zich na de race in Abu Dhabi nu echt kan gaan opmaken... voor zijn eerste seizoen als Formule 1 coureur... maar omdat hij in Abu Dhabi ging skydiven. Het werd een energieke ervaring... zoals veel dingen de afgelopen tijd bijzonder en uniek waren... Al zal het allemaal worden overtroffen als hij begin maart in Bahrein voor aan zijn avontuur bij Alfa Tauri begint. Ik kijk heel erg uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Zijn laatste Grand Prix weekenden als reservecoureur van Mercedes... begon met een val uh, uit de lucht en eindigde op vergelijkbare wijze. Dit keer betrof het echter een zeer korte vlucht... gevolgd door een plons zoals dit de traditie betaamt... worden de bij Mercedes vertrekkende rijders op stafleden... naar de slotrace in het water achter de paddock gegooid... Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen, blikte de kletsnatte De Vries kort terug op zijn drie jaar bij Mercedes. Voordat hij door uh, de Mercedes-crew werd vastgebonden aan een trolley en werd afgeleverd in de pitbox van Alfa Tauri. Na afloop van het reguliere Formule 1 seizoen hebben Max Verstappen en Nick De Vries afgelopen dinsdag nog flink wat kilometers gemaakt op het Jasmarina Marina circuit van Abu Dhabi. Verstappen reed in het kader van een bandentest 75 rondjes. Het waren zijn laatste meters dit jaar in de RB18. De auto waarin hij zijn tweede titel in de wacht sleepte, de Red Bull-coureur, zal net als teamgenoot Sergio Perez op 10 december nog in de RB7 stappen. De kampioensauto uit 2011 tijdens een demonstratie in Milton Keys. Nick de Vries maakte voor het eerst kennis met de auto van Alfa Tauri van afgelopen seizoen. Voor het team is de coureur uit Friesland volgend jaar een van de twintig vaste coureurs in de koningsklasse. De Vries kreeg van Mercedes, waar hij tot het einde van dit jaar onder contract staat... toestemming om de zogenaamde Young Drivers Test af te werken voor zijn uh, toekomstige werkgever. Hij was de productiefste coureur van de dag en reed maar liefst 151 rondjes in Abu Dhabi. Ook andere coureurs maken alvast kennis met hun nieuwe team... zoals Fernando Alonso, die gaat naar Aston Martin... Pierre Gasly naar Alpine en Oscar Piastri voor McLaren... en last but not least Nico Hulkenberg voor Haas. En tot slot, Red Bull heeft bevestigd dat Daniel Ricciardo... Uh, definitief terugkeert bij het team. De 33-jarige Australiër reed eerder van 2014 tot en met 2018 voor de renstal... en keert nu terug in een nieuwe rol. Hij gaat als derde rijder aan de slag en zal veel tests en simulatorwerk voor zijn rekening nemen. Red Bull Racing bevestigt de, de, de thuiskomst van Daniel Ricciardo... bij het team als derde rijder voor 2023, laat het team weten. Met een bulk aan ervaring zal Daniel een rol spelen in het test- en simwerk. Bovendien zal hij commerciële activiteiten voor zijn rekening nemen. Nou, dat zal het teammaatje van, van Max leuk vinden. Ja, nou niet, denk ik. <laughs> nee, die band met Daniel en Max is gewoon veel groter dan met Perez. Dat is een ding wat zeker is. Klopt. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Dus zal dat allemaal goed gaan. Nou ja, dankjewel voor je allerlaatste pitreport, Albert-Jan. Bij deze. En you've got a friend. Hier is Carol King. When you're down. And troubled, and you need some love and care, and nothing nothing is going right. Close your That's You've got a friend If the sky Up above you Should turn dark to sing. You just call out my name and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, Don't you let them, you just. Single van Carole King kwam geregeld langs bij Albert-Jan en mij uh, tijdens Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag. En dan met name deze versie, hè Albert-Jan? Ja, zeker. Van Carole King en live. Uh, live, helemaal live. En you've got a friend. Is niet de meest bezochte op YouTube, maar wel de allermooiste versie. Dus uh, vandaar dat we die voor jou draaiden. Dan gaan we nu uh, weer een uh, gedicht uh, doen... voordat we straks aan het gedicht van uh, Marco uh, toekomen natuurlijk. Ja, want die, die... Uh, zo rond uh, kwart voor vijf. Ja. Dat is de uitsmijter uh, van uh, deze speciale editie, Albert uh, Jan. Dat is een mooie cliffhanger. De Dat mooie cliffhanger. Goeie, die hele... komt eraan, Marco... Uh, met het uh, gedicht speciaal uh, voor... Uh, nee, ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. Dat hoor ik zo meteen wel. Kan je ik wat ook. klappen of niet? Ik ook niet. Nee, nou ja. Dan, dan, dan maakt nou, het... Uh, Fred, ook, de... kan ook voor, ja, nou. Fred uh, weet jij waar het gedicht over gaat? Ook niet, hè, waarschijnlijk. De politiek. De politiek. <lacht> oh ja. Nee, nee, nee die, doen die, we. Moet, die moeten we ook nog doen eigenlijk. Nou, ja, en, uh, kijk, kijk. kijk de maar, de kijk maar, kijk, uur, kijk maar. We gaan in ieder geval nu uur. weer een heel mooi gedicht doen. Albert-Jan in ieder geval. Het gedicht Het dorp. Ons dorp.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 Want ons dorp wordt nu gemoderniseerd. En nu zijn we op de goede weg. Blauwe weg? Want zie hoe het rijk het leven was. Het zandpad met aanweerskanten weerskanten gewas. We wonen nu in betonnen dozen. Met flink veel glas. De voorspoed gekozen. De dorpsjeugd klit op het stationsplein wat bij elkaar. In gescheurde jeans en gekleurd haar. En hield wat mee met onbegrijpelijke, onbegrijpelijke muziek. Ik weet het wel, het is een goed recht. Het nieuwe normaal, net wat u zegt. Maar het maakt mij wat melancholiek. Want ik heb hun opa's nog gekend. Die kocht een zoethout voor een cent.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 weer zo'n mooi gedicht albert Jan. Ons dorp hoorde je zojuist. En de volgende plaat die we gaan draaien werd aangevraagd door jouw broer Herman Jan die wil hem speciaal voor jou horen. Ach. Hier is het dorp van Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paarden, slagerij J van der Ven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 of the summer i will keep the sands of time will blow away mister Oh, wat blijft iedereen nou, hè? maar ze komen eraan uh, uiteindelijk. Uh, hoorde, uh, de single van, uh, ja, ja, we weten het wel, Chris, Ria en uh, On The Beach. Ja, binnenkort gaan we weer heel veel Chris, uh, Ria draaien en horen op de radio natuurlijk. Want uh, dan gaan we weer de kerst in, hè? Ja. En dan gaan we weer een uh, autootje in en dan uh, zo snel mogelijk naar huis, uh, omdat ja. het kerst is. Driving home for Christmas, Ja, precies. He? Je ja. kent het, uh, Fred. Nou, Fred, uh, jij bent er ook uh, vanmiddag uh, ja. gezellig. Ja. Even speciaal voor Albert-Jan, de laatste uitzending. Want, uh, hoe ben jij zo uh, bij uh, de Sanfordse Radio gekomen? En, uh, ja, ja. Hoe, hoe is dat gelopen met, uh, met Albert-Jan bijvoorbeeld? Ja, dat, dat is, is, is inmiddels al bijna acht jaar geleden. Dat, acht jaar? Uh, Bijna acht jaar weer, ja. ja jij hebt de, li uh, de, de, ja. de liefde voor het Nederlandse lied bijgebracht. gebracht. <laughs> <laughs> nou, eigenlijk begon het niet zo, hè? Nee. Nee, want uh, eerst, uh, eerst draaiden we eigenlijk uh, Engelstalige muziek. Ja. En, en uh, ja, later heb, uh, hebben we eigenlijk besloten, dat althans ik met mezelf, uh, ja, dat er toch meer, meer markt was voor de, de Nederlandstaligen. Ja, maar je hebt, je hebt heel, heel veel artiesten uh, in sp en ook uh, gearriveerde artiesten in je uitzendingen ge gehad. Ja, ja, behoorlijk veel. En er staan, uh, een kleine staat uh, op de site natuurlijk. Ja. Er staat hier alles op, want er zijn er nog veel meer geweest. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook uh, een hoop mensen gesproken via de telefoon. Dus uh, ja, de telefoonrekening die... <artoe> maar die en en dankzij die Nederlandse... Daar ben je nog dankbaar voor. Al die Nederlandse zangers en zangeressen. Had ik weer uh, voer voor mijn gedichten natuurlijk. Hè? Ja. Want dat, uh, dat uh, ging... gaf in, in ieder geval weer een kleine inspiratie. De bom is gebarsten bijvoorbeeld. Van ja, ja, uh, ja, ja. ja, dat was wel een hele grote. <matig> he? ja, ja, ja. Dat was... Uh, ja. ja Was dat ook uh, dat gedicht uh, wat uh, op uh, internet op de diverse kanalen terechtgekomen is? Nee, nee. nee dat was... Facebook, dat was weer een ander, hè? Dat was een andere, ja. Die heeft toen het gedicht ook op zijn site gezet. Ja, klopt. Ja. Maar goed, okay. dank daarvoor nog. Ja, ja en hoe uh, uh, uh, heet die? Uh, uh... Ja. Die man die hier toen was, weet je wel, die jullie gek hebben gepeld. Ja, ja, klopt. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, mooi, ja, ja. mooi Fred. En ja, fijn dat, de... dat je er nog steeds bij bent. Ja, ja. Het is, uh, Ga je net zo lang als uh, Albert Jan er minimaal bij zitten? Moet lukken, <laughs> hè, toch? Ja, ja, ja. Ja, dan, maar... dan heb je nog twintig jaar te gaan namelijk, ja, ongeveer. <laughs> dus, uh... ja, wie, ja, wie weet, wie, wie zal het zeggen? Kijk, ik ben hier natuurlijk uh, toen uh, destijds gekomen toen uh, Albert Jan uh, uh, programma... Was hier natuurlijk en ja eh, ja goeie oude tijd ja een demo's je de stuur en zo ging dat nog allemaal. Ik weet nog wel ja, en, en, nee. helemaal in het begin. En en dus ja. hebben we hebben nog een gesprekje gehad in de keuken en ja eh, ja, ja zo en, en zo is het gekomen hè? en zo het is gekomen. gekomen. <laughs> <laughs> nou uh, een mooi, uh, mooi verhaal. Uh. Ja. Nou, tot aan uh, vijf uur uh, op het jammer. we gaan nog even een pleitje draaien. Ja, ik weet ook dat je Simon een kart uh, vond je vond altijd goed, dus uh, ja. die gooi ja. je er gewoon even in. Uit die bekende lijst uh, A.J.'s keuze... Simon en uh, Garfunkel. Ja, een historische LP uh, concert uh, live in Central Park. Of mensen, liefhebbers van Simon en Garfunkel. Zoek het op op YouTube en dan komen al die nummers allemaal voorbij. Jullie deden allemaal lekker mee in ieder geval, dus uh, helemaal goed. Hé, hey, ondertussen staat jouw telefoon niet stil met nee. uh, allemaal WhatsApp's en dergelijke. Ik heb het hartstikke druk. Leuk, nou ja, kan je wat, wat noemen? Mensen die uh, reageren. Uh, Tilburg, dat is, dat is voornamelijk familie hoor. Ja. En uh, Benno, jouw collega op zaterdag een uh, hele leuke appje uh, mogen ontvangen. Ja, en natuurlijk en met de, de gasten hier aan tafel. Dus wat, ik, ik heb uh, niks meer te wensen. joh. Nou, ben ook gelukkig. Ja, het, nog wel een half uurtje goede muziek. Uh, ja, nou, nou, nou, het is, het is uh, voor en jou een mooi gedicht van Marco. Voor, voor jou natuurlijk uh, begonnen met uh, de jazz. Uh, dus ja, nou, dan gaan we ook een uh, nummer van uh, Frank Sinatra uitdraaien. Make like a Mr. Milk toast and you'll get shut out. Make like a Mr. Meek, and you'll get cut out Make like a little lamb, and wham, you're shorn. I tell you, chum, it's time to come blow your horn Make like a Mr. Mumbles, and you're a zero Make like a Mr. Big, they dig a hero. You've got to sound your A the day you're born. I tell you, chum, it's time to come blow your horn. The taller the tree is, the sweeter the peach. I'll give you the whole Megillah In a one word speech Reach Make like the world's Your pudding but like The brandy Even The mildest kiss Is a dan dan Dandy There'll be no Love in bloom Come doomsday morn I tell you, chum, it's time to come blow your horn In civilized jungles The females adore The lions who come on swinging If you wanna score roar you can be either red to or be the reader you can be either led or be the leader don't wait until you're told you're old and worn Take in some air and get your lips puckered. Before you find you're simply too tuckered. I'll tell you, chum, it's time to come blow your horn. Ja, dat was uh, Frank Sinatra. En dat op de zondagmiddag. Hè? Het is. Uh, ja, ik, ja ah, bijna. Ah, kort ik voor ik, vijf. Je zou denken dat het. Ik word voor elf in de ochtend. is, Ik wil niet vervelend zijn hoor, maar ik krijg nu weer een appje binnen. Zulke fijne muziek draait Rob nooit bij mij. Nou ja zeg. Wie zou dat zijn? Nou ja, dat uh, moet, uh, moet uh, Benno Veugel zijn. Maar ik heb niks gezegd. Benno, heb Benno, Benno gezegd. Daar hebben we het nog wel een keertje over. Uh. <laughs> nou ja, in ieder geval uh, lekkere muziek. Uh, zo op de zondagmiddag een uh, beetje uh, jouw keuze. Nou ja, niet helemaal jouw keuze. Want ik heb een keuze gemaakt uit jouw keuze. Dus, helemaal uh, goed. helemaal goed. <laughs> Begrijpen jullie nu nog? Ja, ja, het uh, ja, ja. die uh, bijna vijf uur. Ja, het is bijna vijf uur. Zodanig gaan we het uh, gedicht uh, van uh, Marco doen. We gaan nog uh, één, uh, één plaatje draaien. Even kijken hoor, uh, welke ik uh, klaar heb staan. Oh ja, deze, deze kan best, want uh, ja, die, die past er ook wel een beetje bij. Isn't it time? Ja. Falling in love was the last thing I had on my mind. Holding you is a warmth that I thought I could never find.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 Maar het uh, klopt, het is al kwart voor vijf geweest. Dus uh, is het in time. Want we gaan hem doen, het uh, gedicht uh, van uh, vandaag. Want uh, ja, de allerlaatste uitzending uh, met uh, Albert-Jan Vos. Dank je wel alvast. En uh, straks uh, dan, uh, dan hebben we het er nog wel even oh, over. In de uitzending en ja, ja, dergelijke. En na de uitzending ook trouwens. Komt helemaal goed. Uh, het gedicht uh, van Marco. Marco, uh, wat voor uh, gedicht uh, heb jij uh, vandaag uh, voor uh, ons op de valreep? Nou, uh, hij gaat weg. Ja. En dat, uh, maar dat moet uh, ook een beetje luchtig gebeuren. Tuurlijk. Dus heb ik het idee. Het is niet alleen maar uh, kommer en kwel en uh, het tranendal. Dus ik dacht van nou, ik gooi er even wat, uh, wat vrolijkheid tegen aan. Smartlab. Ik hou van jou. Met al je dure bende hou ik nou van jou.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 Ik ben degene op wie je altijd bouwen kan. Met je steunkousen van Cartier... je appel Swarovski telefoon, je Armani kunstgebit van Ivoor... breed lachend van oor tot oor... met je spiraaltje van Dior... en meer noten op je zang... dan het Wiener zengerknabenkoor. Een restaurant of kroeg... waarin je niet te krijgen speelt... Terwijl heel, de weten, terwijl heel de wereld beter weet...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 zal je smekend voor me staan. Nee, je hoeft niks uit te leggen of bij te leggen. Ik hou van jou, zal ik trouw geduldig zeggen. Van je geverfde haar, je gelakte nagels van een Perjat, met je aangeleerde bekakte woorden, je zonnebanklijf... en knellend ondergoed van Victoria's secreet of Marlies Dekkers. me rustig in voor wat jong en lekkers. Kijken wie er straks keihard jankt.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 Mijn vrouw, jij onbetaalbaar stuk verdriet. Mooi, mooi, mooi. Het gedicht van Marco Temes. Inderdaad, een lachen, Die hadden we zeker ook uh, tijdens uh, de uitzending over Jan. Hè? Zandvoort op zaterdag en uh, Zandvoort op zondag. Nou, hij krijgt nu het gedicht van, uh, van uh, Marco. Dus uh, wij gaan even een andere plaat draaien. Ja, deze, deze was het toch uh, die je wilde horen, of niet? Ja, ja, ja. Klopt, ja, Wees zuinig op mijn meisje. Ach, nu is het dan zover. Wat ging het nog snel. Ik hoor nog wat ze zei. Maar dan trouw ik met papa. Maar dat is nu voorbij. Er staat een man voor de deur. Nu komt er met bloemen. mijn kleine meid, en weet dat ik altijd zal helpen. Had het wat minder, dan sta ik voor je klaar. We zijn de volgende missie, beste jongen, dat is al. Maar haar kamer staat leeg. Als niemand mij nu zag, zou ik huilen. Ik moet je laten gaan, ze moet gelukkig zijn, lieve dame. het maar net, hè? Henk Poort bij De uh, Beste Zanger. Met dat uh, mooie nummer uh, Wees zuinig op mijn uh, meisje. Nou, uh, vraag ik even aan uh, de mannen uh, die uh, hier ook aanwezig zijn. Uh, Marco en uh, Fred, uh, dat, uh, gaan jullie mij even lekker uh, babbelen, want ik uh, ga even richting uh, Jan uh, toelopen voor dit moment. Ja. Dus jullie moeten even doorgaan, hè? anders vind je zo stil. Uh... Ja, ja, nou ja. Heb je, heb je, uh, Marco, je schrijft gedichten... Ja, niet alleen. Uh, niet alleen, maar wat doe je nou mee? Ik ben op het ja. ogenblik bezig met een nieuwe Roman. <lacht> okay. En die loopt op zijn einde. En ik ook. Dat Ja, kijk, er wordt hier afscheid genomen. Ja. Ja, twee broers. Ja. <lacht> is toch toch hartverwarmend, hè? Nou ja, nee, maar uh, Roman is bijna af dus. Nee, uh, nou, ik nee, moet nog zes de hoofdstukken. Dus uh, ik heb uh, uh, tot ongeveer maart... Ah, Oké, okay. dus uh, En dan voorjaar jaar uh, gaat hij uitkomen of uh, Nee, zomaar? ik uh, schrijf tot maart. En dan probeer ik in oktober probeer ik hem uh, te presenteren. Hier, okay. Uiteraard hier in Zandvoort. Ja, ja. Dit is mijn dorpje. Ja, nou ja, uh, misschien uh, dat uh, Albert en Jan dan nog op visite kan komen. Maar... He, ja, he, als, als gast uh, uh, altijd. Ja, nou ja. zeker. Nou, uh, ja, ik had uh, ondertussen ook een, een hele, klei, hele kleine boodschap hoor, uh, erbij uh, gezet. Uh, bij wat, wat, dingen wat geluk kan brengen, op Alpjan, trouwens. Dan weet je dat alvast. Ja, prachtige kaart. Met bedankt erop. En dan in allerlei talen. En je begrijpt natuurlijk dat de gratias me gelijk uh, alle, to, uh, opvalt. Daar heb ik hem ook voor gekocht, hè, die kaart. Dat, dat dacht Denk ik dat, dat dat erop staat. Bedankt voor heel veel superleuke jaren. CFM Radio, samen. Heel veel geluk, Rob. Dank je. Alsjeblieft. En uh, daaronder staat er nog eentje, hè? Uh... Always look on the bright side of life. Monty Python. Ah, geweldig. Ja, ja, nou. ja, die moet je ja. erin houden hoor. Ja. Dus als hij nou die eraf haalt, dan heeft hij een probleem. Zeker. Nou, uh, ik ga met binnen overleggen. Want, uh, ja. <laughs> nee, maar daar uh, ja, hoort uh, deze ook bij. En ik uh, moet hem ook uh, nog uh, draaien. Dus even een heel kort stukje van deze plaat dan, die ik ook nog uh, wilde draaien, speciaal voor jou. En uh, daarna uh, sluiten wij af dit programma. En daarna dit I'm Normaal uh, zou ik hem helemaal voor je draaien hoor Albert-Jan. maar uh, ik zag dat a uh, a tje voor je wat je uh, hebt bewaard tot het laatste. Ik denk nou de, die platen kunnen we niet uh, helemaal meer draaien. Dat uh, vrees ik, nee, dan, man. Dat, he, dat, dat gaat uh, niet lukken Dat was Frans for, in ieder geval van uh, Dionne Warwick, maar die houden we er zeker in hoor uh, Albert-Jan. Ja, nee, heel goed. Ja, terwijl hier de appjes binnenstromen. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, ja geweldig. Dus, uh, jij hebt nog een uh, slot, uh, slotwoord? Slotwoord? Hoort je? <lacht> of niet? <lacht> <lacht> nou, ik ken het verhaal van Eentje David. Nee, zoek het maar op. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ken het wel, maar... Je wilde gewoon wat gedichten hebben. Al die bedoeld voor uh, al die jaren... Ik bedoel, je hebt ook zo'n dik advocaat. Bedoel, die, uh, die gaat nu weer bij ADO aan, aan de ja, ja, ja, je moet toch wat, hè? Ja, iemand uh, moet het doen. Nee, nee maar goed. Uh, in principe, de, de, de, onze twintigjarige samenwerking, die houdt... Uh, gewoon nu op. Nu op, ja. Maar dat wil niet zeggen uit het oog, uit het hart. Zeker niet. Dus, uh, en wellicht uh, dat u mijn stem nog eens een keer hoort... Uh, bij deze of gene programma. Dank je wel, uh, Albert-Jan, voor uh, al die jaren op de Zandvoortse Radio. Ja. Dus, nou ja, deze uh, die gaan we uiteraard nog een klein ja. stukje draaien dan, hè. Kan niet missen. hè. Toch, en bedankt. Doei, doei